Goedemorgen Zandwoord. welkom dames en heren, de, de sneeuwstorm is het nieuws uitgevallen van 11 uur, daar zat u natuurlijk allemaal op te wachten, uh, het sneeuwt nog steeds, maar het wordt minder en het gaat dooien, uh, welkom luisteraars in dit tweede uur van Goedemorgen Zandwoord live, gepresenteerd vanuit Hotel Hoogland, achter de bar staat nog steeds Dondegebber die met gulle hand uh, de koffie uh, uitdeelt, naast mij zit... Uh, Richard Buitenhek, mijn mede-presentator. Goedemorgen Richard. En aan de knoppen zit hier Roy Halleman. Tegenover mij, dames en heren, zitten heren van de toneelvereniging Wim Hildering. Want zij gaan de planken op. En nadat we met hun gepraat hebben, gaan we praten met Andor Sonbergen over het parkeren hier in Zandvoort. En we sluiten het programma af met Helma Hoogland... Met decemberactie over de loten, de trekking, de trekking van de loten. Uh, welkom Peter Bluis. Uh, dag Pieter, uh, dag Richard. Welkom uh, Michael Verzeilberg. Goedemorgen. Je moet even goed in de microfoon praten, want anders dan horen de mensen... Goedemorgen. Het. Goedemorgen. Michael, uh, jij bent een nieuw gezicht bij Wim Hildering. Ja, klopt. Wat ga jij spelen? Ik, uh, in de microfoon ja. graag. Ja. Ik speel Hendrik Wensvat. Ik ben een, uh, ja, een vrouwenjager en uh, ik ter op mijn moeders geld. Nou dat uh, is net zoals in de praktijk. Moet <laughs> je daarvoor ja, te spelen? Nou uh, ja, want het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik ben. Dus... Oh, je bent geen vrouwenjager? Nee, ik ah, ben een mannenjager. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay. was, was je nog niet opgevallen? Nee. Van? nee, dat was me niet opgevallen En uh, mijn vriend Dylan Kokenoot, die uh, speelt ook in het stuk Leuk ja. uh, Peter, uh, waar gaat het stuk over? Wat is het voor uh, stuk? Hoe heet zoals het? Zoals gebruikelijk gaat het stuk helemaal nergens over, Pieter oh. Dat uh, mag je toch niet verbazen uh, In tegenstelling tot, tot eerdere stukken uh, wij, zijn, uh, uh, wij spelen meestal een klucht Ditmaal ja. is het een, een blijspel het verschil tussen een klucht en een blijspel is mij ook niet geheel duidelijk. Maar het schijnt dat er in een blijspel iets meer verhaal zit en iets minder humor. Uh, dat wat het minder humor is, wellicht waar. Uh, Edoch, hey de spelers die, die het stuk gaan dragen, dat zijn allemaal typetjes... En uh, ja, dan, dan gaat het toneelbloed weer koken, zal ik maar zeggen. En dan kan je toch uh, in zo'n typetje kan je aardig wat kwijt. Ben jij een beetje tekstvast, Peter? Uh, totaal niet. Dat bedoel ik? Net als jij uh, hou ik graag van improviseren. En ook het, uh, het, uh, het in een valkuil laten vallen van mijn uh, medespelers. En die, dus, die kans die krijg je ook? Die krijg ik niet. Want het is natuurlijk een heel gedisciplineerde vereniging. Sinds wanneer? Er zijn uh, een aantal mensen geweest in het verleden, ik noem geen namen, jouwstra met name, uh, die uh, toch uh, de, de, de, de nade gewoonte hadden om buiten hun rol nog een toneelstuk extra te spelen. Ja, maar als je weinig zin hebt, dan moet je er gewoon wat meer van maken. Ja, ik begrijp het allemaal wel, maar het, het is natuurlijk geen one-man-show, Pieter. Nee, dat is waar. Het is een teamsport. Oh. En wij spelen met z'n twaalfen. En we hebben de, de rollen in twaalfen gehakt. En ieder krijgt zijn deel. Dit is een hoop veranderd bij jou. Ja, ja dit is verschrikkelijk. Ja. Ben ik, ben mezelf, ik ben mezelf niet meer. Nee, dat weet ik. Maar goed, hoe heet het stuk? Het stuk heet een bomvol hotel. Ja. Uh, ik zal uh, een klein beetje schetsen waar het, uh, waar het over gaat. Ja. Uh, het is een hotel wat, uh, wat pas verbouwd is. Het is gelegen op de gewelven van een oud klooster. En in dat oude klooster... daar uh, ...zit onder de gewelven, achter de, de muren zit een ja. muurschildering van een rode Madonna. En uh, dat hotel heeft pas uh, zeg maar, uh, een zwembad uh, gebouwd in de gewelven en een sauna. En uh, de eigenaresse, André van der Voort, die probeert op die manier uh, haar hotel vol te krijgen. Nou, in het begin lukt het allemaal niet zo geweldig, maar aanlengst stromen de gasten toch toe. En... Al die gasten die hebben op de een of andere reden hebben ze een koker bij zich. Wat voor koker? Een koker. in, in de, waar je tekeningen in stopt of zo? Bijvoorbeeld. Er is inderdaad een dichter die uh, daar een gedicht in gestopt heeft. Dat is een klein koker. Dat is een... Uh, nou, het, het, het grappige natuurlijk van dit blije spel is dat die kokers <laughs> allemaal van hetzelfde formaat zijn. Oh. En uh, Tijdens het stuk uh, worden de kokers nogal eens van eigenaar verwisseld. Uh, bewust of onbewust, dat laten we maar niet midden. Maar het wordt één grote giga chaos van kokers. En uh, wat er uit die koker komt, dat is iedere keer weer een verrassing. En uh, ik sp zelf uh, speel Manus. Uh, ik ben, uh, uh, ja, ik pretendeer de manager van het uh, hotel te zijn. Op het lijf geschreven. Op het lijf geschreven, <laughs> uiteraard. En ik ben nogal verkikkerd op de hoteleigenaressen. Gespeeld, wie, en wie is dat? gespeeld door mijn liefhebbende echtgenote. Dus ik speel al mijn hele leven lang toneel. <laughs> ja. En nu moet ik dus uh, in, in volle overtuiging het hart van mijn echtgenote proberen te veroveren. Lekker, nou, dat wat, is een hels uh, Pieter. Pieter. Dat krijg, dat krijg je een reactie dan. van Carolien? Totaal niet. Ik, ik, nou, ik probeer, echt, ik ik probeer echt met verve haar te overtuigen dat ik nog steeds verliefd op haar ben... Maar dat is niet zo. Maar het komt niet aan. Nee. Ja, ik, natuurlijk maar, ben ik verliefd op haar Maar het is een blij spel. Het is een blij spel. Ja. Ja, dat is zo. En, en, een spel is altijd goed. Ja, maar het, het spel, het gaat natuurlijk om de knikkers. Ja, precies. En? En uiteindelijk krijg ik toch de knikkers. Absoluut. Maar ja, dat verraad ik natuurlijk weer een stukje. Hè? Ja. Um, uh, Michael, je komt zo opeens in de Wim Hildering binnen. En je hebt dan een grote rol. Hoe ervaar je dit? Want je moet toch wel een... een groot aantal pagina's tekst uit je hoofd gaan leren. Ja, het was echt... Ja, heel veel zenuwen kwamen erbij. En uh, ik heb helemaal geen ervaring. Alleen nu met Hildering. Mijn eerste stuk. is dus echt heel spannend. En uh, ja, ik was echt benieuwd hoe het gaan, ging lopen. Ik weet niet ja, hoe ik met het onthouden van mijn <coughs> eigen script ben. Dus dat was echt uh, ja, heel lastig. Maar uh, dat komt wel allemaal goed. En duidelijk en hard praten... <laughs> want die achterste man op de die man op de achterste rij. Ja. Die moet je kunnen bereiken. Hè? Ja, daar moest ik ook aan wennen. Dat uh, werd wel eens op mijn vingers getikt. Van uh, Michael praat eens wat harder, want mensen achterin moeten het ook gaan horen. Ja. Dus uh, ja, dat was best wel. Uh, maar lastig. Je vindt het leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, echt een hele leuke groep. Nog ik. geen plankenkoorts? Nee. nee. Hoe gaan de laatste repetities? Want jullie hebben donderdag generalen. Ja, het ging goed. Aanstaande donderdag is ja, dat. Het ging perfect, dus uh, dat oh, moet goed komen. En de uitvoering is aanstaande vrijdag en volgende week zaterdag. Dus volgende ja, week vrijdag dat klopt. En zaterdag. Kaarten. Hoe gaat het daarmee? Uh, ja, ik ben deze week ziek geweest, maar ik neem aan dat uh, de kaartverkoop uh, uitstekend gaat, zoals gebruikelijk. Uh, ja, toneelgezelschappen zijn zeer spaarzaam gezaaid in, uh, in Zandvoort. En hetgeen wij op de planken brengen, dat is dan meestal toch wel iets komisch. Dat schijnt uh, aan te slaan bij het uh, Zandvoortse publiek. Een nou, donkere dag uh, is een beetje lachen, altijd fijn. Ja, men schijnt dat op prijs te stellen. Ja. Ik zelf zou uh, toch... Ik ambieer eigenlijk toch ook wel eens een keer om een stuk te spelen... dat men met tranen toegeroerd de zaal verlaat. En uh, wellicht ook de Stichting Correlatie in, uh, in het leven begint te roepen. Maar... Wellicht dat dat een utopie is en wellicht ook niet. Dat, uh, dat meestal, laten we. Dat zijn meestal scripts met veel tekst, Peter. Dat wil ik ja, graag aangeven. Dat, dat is wel zo, maar nogmaals uh, beschik ik uh, enigszins over improvisatietalent. En uh, als je dan in grove lijnen vertelt hoe het stuk eruit moet gaan zien, dan maak ik gewoon wat van uh, Pieter. Uitstekend. Maar we gaan even over de kaart. Volgende week, vrijdag en zaterdag, is de uitvoering. Volle zaal. Uiteraard. Ja, ja. Kaarten, als, als er nog zijn, zijn ze Als er nog kaarten zijn, dan zijn die wellicht nog te uh, verkrijgen bij de Bruna. Ja. En stel dat er dan nog één of twee kaarten over zijn... wat ik me overigens niet kan voorstellen... dan zijn ze nog aan de kassa te verkrijgen uh, vlak voor de voorstelling. De voorstelling begint om? De uh, voorstelling begint om kwart over acht. Ja. Uh, er is geen zaalindeling zoals uh, de laatste tijd uh, niet gebruikelijk is... Dus om acht uur gaat de zaal open, uh, men rept zich naar een plek uh, waar men uh, zich wil gaan uh, zitten uh, die avond. En uh, om kwart over acht gaat de voorstelling beginnen. Is er nog een loterij in de pauze? Uh, ik dacht het wel Pieter, ik weet het niet zeker, maar ik dacht, uh, dacht het wel een... Meestal aan het eind uh, van het ja. jaar is er een loterij. dat... Uh, ja, ik dacht het wel ja. Ook belangrijk. Uh, overigens je zei acht uur gaat de zaal open, ik dacht dat het altijd half acht was dat de deuren naar de zaal open gaan. Ja, even maar... Ja, er staat, staat altijd een hele brede man. Die staat er voor de, voor de, toneel, voor de toneeldeur. En die kijkt heel donker en, en dwars en boos. Dat ben ik niet. Nee, nee, nee. hij heet ook geen Pieter. Hij, nee, heet, uh, hij heet heel anders. Ja, precies. En uh, op een gegeven moment gaat die bullenbak opzij. En op dat moment uh, mag men de zaal betreden. Goed zo. En over welke zaal hebben we het, heren? Uh, we hebben het over de krocht. Ah. Ja, wel handig, ja, dat is wel handig om te weten. Maar ja, kijk. Onze, onze toneelvereniging is natuurlijk weer rot beroemd. Buiten Zandvoort ook zelfs. En uh, ja, ik hoef dat eigenlijk niet te zeggen waar, uh, waar de voorstellingen plaatsvinden. Nou, dit was Want... even voor de nieuwe inwoners die er dit jaar uh, ja, ja, ja, zijn komen wonen. Ja, nou ja, Peter, de kaartjes kosten 7,50 euro. Kosten 7,50 euro, ja. Dat is natuurlijk een luttel bedrag. Voor... En de donateur is gratis. Uh, ja, Dus als klopt. je geen donateur bent, dan moet je heel snel donateur worden. Ja, nogmaals, uh, er loopt dan waarschijnlijk weer dezelfde bullenbak in de rondte. Die beweert eh, dat hij al zijn donateurs uit het hoofd kent. En hij kijkt dan altijd met een uh, spitse blik de zaal in. Ontwaart 1A2 niet donateurs. En die worden ook tijdens de pauze uh, gegijzeld. Net zo lang totdat ze uh, donateur geworden zijn van de toneelvereniging. Precies. En daar zijn we deze bullebak zeer erkentelijk voor, want, uiteraard. Want een vereniging draait op de donateurs? Uiteraard. Uh, wij zijn geen professioneel gezelschap. Wij krijgen geen salaris. En van de, de, de opbrengsten, dus de, de, de entrees, moeten wij zeg maar, het hele gebeuren financieren. En dat is, uh, als ik de penningmeester zo aankijk, want die kijkt altijd zuur... is dat toch wel een, uh, een behoorlijke klus om de, de eindjes aan elkaar te knopen. Vrienden, volgende week vrijdag, volgende week zaterdag... Uitvoering van Wim Hildering in de Krocht, kwart over beginnen half acht de zaal open. Kaartjes eventueel nog te koop bij de Bruna aan raison van 7,50, maar dan moet je wel snel zijn. Want het is een blij spel en dat betekent dat Zandvoort er weer massaal naartoe gaat naar de Krocht. Uh, ik wens jou, Michael, heel veel succes met je eerste uitvoering. Hartelijk bedankt. Peter, ik wens jou dat je de tekst goed in je hoofd hebt. Dat gaat helemaal goed komen. Ik verwacht ook een bomvol hotel in een bomvolle zaal in de krocht. Zo belangrijk, vind ik, dat je goed in je rol zit. Dat, dat gaat dat zit lukken. Dat altijd, maar Dat, gaat, dat gaat lukken. Ik heb een fantastische medespeelster, een tegenspeelster, mijn liefhebbende echtgenoten. Dus dat kan niet misgaan. En ik hoop dat jullie ook samen dan weer naar huis toe gaan. Dat, zit er, dat zit er waarschijnlijk in. <laughs> Oké, okay, veel succes. Veel succes. Dank je wel.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 Hier wordt weggedraaid, toch altijd weer leuk deze muziek. Aan tafel, zeer geachte luisteraars, zit onze wethouder, de heer Sandbergen. Ja. En we zijn buitengewoon blij dat je ondanks de sneeuw en de narigheid toch hier naartoe bent gekomen. Ik ga even toch een halfjaartje terug. Een halfjaartje geleden werd het college samengesteld en toen werd er wel eens in de krant sceptisch gezegd van nou, de heer Sandberg heeft een lichte portefeuille gekregen. In vergelijking met de anderen. Maar als ik nu kijk wat er nu allemaal in deze maanden is gebeurd. Dan moet ik toch een compliment geven dat je de hele zware portefeuille in mijn ogen van het parkeren zo snel tot een oplossing brengt. Ja, dat en ik, die, dat is toch ik, een compliment waard. Dat, dat heb, je, ik niet, heb ik niet alleen gedaan. Nee, maar je bent wel verantwoordelijk ervoor. Ja, dat wel. Maar laat ik zo zeggen, het is wel een teamprestatie niet alleen een prestatie van mijzelf. Nee, maar toch een compliment dat je dat zo snel, binnen een half jaar, er doorheen hebt. Nou, dankjewel. En dan toch in, in een raadsbesluit waar maar een paar mensen tegen zijn. Want mm -hmm. het werd met een, een grote meerderheid werd het aangenomen. Gelukkig wel, want dat betekent dat het een breed draagvlak dra heeft. Dus, uh... Alleen, nu zijn er uh, mensen, zowel uh, de raadsleden die tegen hebben gestemd... dan wel mensen uit ons dorp die het of niet snappen of het niet willen snappen... ...en weer aan het problemen maken zijn. Kan je nog één keer uitleggen wat nu de kern is van deze nieuwe parkeerbeleid? Dat kan ik. Uh, kijk, dit parkeerbeleid is uh, uh, heel sterk vanwege het feit uh, de eenvoud. Uh, er wordt duidelijk gekozen voor bewonersparkeren. En er is een scheiding tussen bewonersparkeren en tussen de toeristen... ...zeker de mensen die uh, shop en go gaan doen... Dus dat betekent dat Zandvoort één wijk is geworden en niet meer opgedeeld gaat worden in een, uh, uh, een, een, uh, een noordbuurt, een stationsgebied of een admiralenbuurt. Maar iedereen kan overal staan met zijn vergunning. Er is ook geen uh, verschil meer tussen uh, uh, alleen maar voor vergunningen, dus de, het, bel, het, het huidige belregime. Of het parkeerautomaatbel voor Belanghebbende. Ik zal, ja. ik zal proberen zo min mogelijk afkortingen te doen. Een belanghebbende uh, parkeerplaats of een parkeerautomatenplaats, dat een zogeheten papvergunning. Dus dat betekent dat er één soort vergunning is en dat betekent dat je, dat je daar mag parkeren. Punt. Uh, ja, en wat ook uh, een grote stap is dat, we, uh, dat, er, dat de gemeenteraad gekozen heeft om. Uh, Zandvoort één gebied te maken behalve Nieuw Noord en Bentveld. Dus dat betekent dat we uh, bijna geen olievlekwerking hebben. Er is wel de afgelopen maanden ook nog over Nieuw Noord gesproken. Van, nou, stel je gaat in Oud Noord, ga je invoeren, gaat dan die olievlek dan niet naar het Nieuw Noord toe? Nou, we hebben met elkaar afgesproken, daar gaan we monitoren en merken we dat er in Nieuw Noord ook een parkeerprobleem gaat ontstaan, dan gaan we daar ook een regime invoeren. Maar in eerste instantie Bentveld en Nieuw Noord niet. Uh, ja, het, uh, we hebben ook een aantal mensen mij hebben gevraagd, waarom voor je dan niet per 1 januari 2011 in? Want uh, we hebben toch het beleid uh, hebben toch al klaarstaan en het is een kwestie van in invoeren. Nou, Wat je de afgelopen periode hebt gemerkt, is dat er heel veel onduidelijkheden zijn ontstaan. Van, uh, uh, en dat mensen niet precies weten waar ze aan toe zijn. En uh, dat is ook de hele belangrijkheid. van uh, Als je een, een systeem gaat veranderen, dan moet je heel veel tijd en energie stoppen in communicatie. En dat kan je niet in één maand. Dus vandaar dat we hebben gezegd: van uh, we gaan het in stappen doen. De, de, de wijken, die, uh, of de gebieden die het, het grootste probleem op dit ogenblik hebben. dan praat ik over de Oostbuurt en de Koningenbuurt en Park Duinwijk. Daar gaan we als eerste gaan we een regime invoeren. En uh, dat betekent dat ook de Oostbuurt en uh, de Koningenbuurt. die staat op de rol voor nou, ongeveer 1 juli 2011, waar, waar we een regime gaan invoeren. Dat heeft waarom dan niet gelijk per 1 januari, vraag je nou af. Nee, wederom weer dat communicatietraject. En we willen alles zelf doen. Het moet niet zo zijn dat we allemaal uh, dure externe gaan inhuren om dit uh, beleid te gaan invoeren. We moeten het zelf uh, in onze eigen ambtelijke organisatie gaan, moeten we gaan doen. Dus dat betekent dat we, dat we de, ja, de, de huidige handjes moeten gaan gebruiken. Een ander vraagje... Um... Je zegt van we gaan het gedeeltelijk invullen, hè, voeren. Dus je, sommige wijken krijgen het nieuwe regime wel en andere wijken blijven nog bij het oude regime. Ja. Wat betekent dat voor die nieuwe wijken? Mogen die dan in die nieuwe wijken overal parkeren? Hoe gaat die overgangsfase? Nou, dat gaan we nog uitzoeken, want dat kwam ook tijdens de raadsvergadering naar voren. Van in de eerste instantie uh, hebben wij als college gezegd: we gaan het oude beleid, het oude gebelbeleid of het belanghebbende beleid, invoeren in de nieuwe wijken. Anderen, de VVD heeft toen gezegd: van ja, dat vinden we een beetje, een beetje raar. Want die gaat eerst oud beleid invoeren en anderhalf jaar later weer het nieuwe beleid. Dus dat vinden wij niet, niet, niet correct. Dus toen heb ik gezegd: van weet u, ik heb nog een half jaar de tijd om, om, te, uh, om het beleid in te voeren. Dus we gaan kijken of we daar een overgangsregime gaan uh, toepassen, ja of nee. Nou, het gaat wel sowieso een overgangsregime worden. Maar hoe dat er precies gaat, uit gaat zien, dat kan ik nu op dit ogenblik nog niet vertellen. Dat is, dat is een, een beetje voor de muziek uitlopen. Ja, ja. En Ik heb nog een andere vraag. Ik weet niet of, of ik daar een, een zijstapje naar de toeristen. Uh, het, ik begrijp dus dat de bewoners uh, nu een heel centrum uh, of in het hele Zandvoort mogen parkeren. Nou, daar ben ik erg blij om. Want ik heb mezelf ook behoorlijk geërgerd dat hè, bij mijn grens, daar mocht ik parkeren en daarna daar moest ik betalen. Dus dat, is, denk ik, ja, het parkeerbeleid gaat natuurlijk vooral over de toeristen. Daarom is het zo druk. Maar die toeristen, die mogen alleen nog maar aan de rand van, uh, van Zandvoort uh, parkeren, als ik het zo'n beetje globaal uh, bekijk. Ja. Nou, kijk, er is ook een, een, uh, een motie van het VVD was er om parkeerveldjes uh, aan te leggen in de, in de, in de bewonersgebied. Mm -hmm. Omdat je bijvoorbeeld een aantal pensions hebben, een, een mooi uh, ja. voorbeeld is, een Spies. pension aan de Koningenweg. Die zegt van ja, nou, moet ik dan mijn auto in de, de LDC-garage of een pension aan de Carls- en Uffertlaan, dat kan ook bijvoorbeeld. Die zeggen van ja, dat is voor mij best wel heel ver lopen om, uh, voor, voor mijn toeristen om daar te parkeren. Ja. Dus uh, ik heb uh, toegezegd dat ik ga kijken om naar uh, parkeerveldjes te creëren voor die type mensen. Dus echt de, de, de hotelletjes, de, de pensionnetjes, ja. die, die kunnen ja, dus, dan ook op een gegeven moment voor de deur uh, parkeren. Dat is bijvoorbeeld ook een wens geweest van de OPZ om uh, uh, binnen een straal van 350 meter uh, parkeergelegenheden te hebben voor hun toerist. En dat ga ik onderzoeken en kijken of we daar gebieden of veldjes, zoals dat heet, kunnen aanwijzen. Dus daar kom ik nog mee terug naar de raad. En als je nou gewoon een dagjesmens bent, maar dat, dan kom je een beetje aan de rand terecht, denk ik. Ja, dat klopt. Dus de boulevard. En... Kijk, de boulevard ja. inderdaad. En uh, ben je een winkelend publiek, dan uh, gaan we in januari een prachtig mooie parkeergarage openen. Waar uh, 200 plaatsen beschikbaar gaan komen. Dus dat is al... Uh, Iets heel erg moois, maar er zijn ook bijvoorbeeld de, de Haldenstraat en de Grote Krocht, die uh, straten kun je in parkeren. Heb ik nog een vraagje? Ik heb uh, zelf een, uh, een soort of privé uh, parkeerplaats. Ja. Uh, ik heb dus niet uh, de parkeervergunning nodig om gewoon op straat te parkeren. Nee. Wat wordt de regeling voor mensen zoals ik? Ja, dat heet uh, in vaktermen, ik ga hem gelijk toch een een een poedplaats, oftewel parkeren op eigen terrein. Voor deze mensen heeft, hebben, heeft de gemeenteraad besloten om een uh, bezoekerspas, uh, dus voor je eerste auto krijg je een bezoekerspas, ook om mensen te stimuleren om op een eigen terrein te parkeren. Uh, met een bezoekerspas kun je uh, drie uur in de, in de wijk parkeren met een, met een blauwe parkeerschijf. Dus zeg maar voor mensen met een eigen terrein is dat uh, het... Uh, dus het, ik ga met mijn eigen bezoekerspas parkeren in de rest van het Ja, klopt. Dus ik hoor ja. mijn eigen bezoeker? Je ja. wordt je eigen bezoeker inderdaad. Ja. En zei je, de eerste betekent dat je twee bezoekerspassen krijgt? Je krijgt uh, twee bezoekerspassen. En, uh, Kopen? Tijf... Krijgen, ja. krijgen, dat, dat is het niet. Je, je, koopt, je koopt twee bezoekerspassen. Het is in de, op dit ogenblik is er nog één bezoekerspas, maar we gaan richting twee bezoekerspassen. En uh, als je dus een parkeer op eigen terrein hebt, dan krijg je dus drie bezoekerspassen. Waar, waaronder voor je eigen auto één. Ik krijg drie bezoekerspassen zelfs. Nou, natuurlijk. Laat wel het als ik, ik het uh, niet krijg, <laughs> nee koop het. Maar laat ik zo stellen: uh, in jouw specifieke geval, jij hebt een, een eigen uh, parkeer. Je kan parkeren op eigen terrein. Dus dat betekent dat ja, voor je eigen auto krijg je een bezoekerspas. Ja, en en daarnaast twee kun je nog twee, op je eigen adres twee bezoekerspassen aanschaffen. Nou, dat klinkt heel goed. Uh, ander. Overigens, het, het parkeren zegt maximaal drie uur. Uh -huh. Dat geldt tot, hoe laat is het avonds? Acht uur. Acht uur. En het begint na van 18 uur, uur nog steeds? Na uur acht uur is uur. het helemaal vrij. Ja. Okay. Dat is ook weer een stukje duidelijkheid. Dat is een stukje duidelijkheid, want uh, wat, je, wat je bijvoorbeeld ziet... Kijk, als, als je een regime invoert, dan moet je ook handhaven. En ik kan uh, niet van mijn handhavers uh, verlangen dat ze om twee uur s'nacht, s'avonds, op straat gaan lopen... om het uh, te, te gaan handhaven. Dus wat dat betreft heeft, het, we, heeft de gemeenteraad ook een, een keuze gemaakt. We gaan na 8 uur is het vrije parkeren. Ik neem aan dat het team Handhavers hier uiterst content mee is... met deze regeling. Dat uh, neem ik aan van wel, ja. Een stuk makkelijker ja, geworden. Absoluut. Ja. Het is ook een stuk overzichtelijker geworden. Ja, precies. Ja. Uh, een, een, een ander aspect nog. Eventjes uh, wat uh, Richard net zei, de, de toerist. Um, uh, we hebben veertien jaar geleden hier een, een, een verzoek gehad van Allan Berg. Kijk nou eens naar die boulevard... die in de wintermaanden vrij wordt gegeven... Uh, zodat in ieder geval de mensen als ze op zondag hier naartoe komen, daar even een auto kunnen neerzetten om de hond uit te laten. Ja. Dat wordt in jouw voorstel afgeschaft en ja. dat betekent dat de wintermaanden ook betaald moet worden, ook door de week. Maandag ja. tot en met zondag. Ja. Waarom, waarom is dat? Uh, je, waarom je praat, je praat dat? over drie, vier auto's misschien, op maandagmorgen om tien uur. Nou ja, we hebben de, daar een discussie gehad over in de, in de gemeenteraad. Van de, ja. uh, ook tijdens de werkgroep van uh, wat levert het nou op? En of of, of hoeveel kost het nou winterparkeren? Winterparkeren kost 60.000 euro op jaarbasis. Dus uh, vandaar dat de gemeenteraad ook een werkgroep heeft gezet. We gaan winterparkeren gaan we afschaffen. Wij hebben dat als voorstel overgenomen door, uh, als college zijnde. Uh, wat um, ik wel heb gezegd... Je bedoelt, bedoelt uh, het kost 60.000 aan uh, niet ingeïnde parkeergelden? Bedoel ja. je dat? Okay. Ja. Maar wat we hebben wel... Uh, in de gemeente, wat ik wel in de gemeenteraad heb gezegd tijdens de vergadering. Is dat, dat we gaan kijken of we daar goedkopere tarieven kunnen, kunnen hanteren. In bijvoorbeeld een zondag of door de week. Dat we meer met tarieven gaan differentiëren. Dus dat heb ik wel toegezegd om, om dat te gaan onderzoeken. Dus dat betekent niet dat we dat ze, dat ze in de wintermaanden de volle pond moeten gaan betalen. Maar waarschijnlijk, ik zeg maar wat, 1 euro per uur. Ik, uh, maar dat gaan we ook nog verder uitwerken. Maar zou de afschrikwekkende werking van betaald parkeren, ook al is het dan maar bijvoorbeeld een euro, uh -huh. uh, zou dat niet uh, zoveel minder mensen naar zand vertrekken... dat de schade bijvoorbeeld voor de middenstand weer groter is? Nou, ik vermoed van niet. Uh, maar goed, dat is het voor mij het, het onderbuikgevoel. Uh -huh. Wat ook in de gemeenteraad door een aantal partijen is ze gezegd: van ja, het is wel heel frappant dat je op, in de, in de, uh, in, aan de boulevard gratis kan parkeren, maar in het centrum dan niet. En uh, dat vinden wij niet, geen gelijkheid, We mm -hmm. hebben een aantal partijen gezegd. Heb en... je wat vergeleken met uh, bijvoorbeeld Noordwijk, Katwijk, uh, Scheveningen of daar ook in de wintermaanden aan de boulevard betaald moet worden? Nou, ik zal je zeggen, Pieter, ik ben ja. uh, twee weken geleden ben ik in Knokken geweest ja. en daar uh, was ze gewoon betaald parkeren. Oké. Okay. Ja. Maar goed, daar waren de prijzen behoorlijk anders dan in Zandvoort College. Lager. Dat waren 3 euro per dag. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Zuid-Frankrijk -Zuid is het gratis. Ja, maar goed, uh, wij, wij af en toe kijken als Zandvoort zijnde met een uh, stiekem oog naar de Belgische kust. Ik uh, was er voor het eerst uh, twee weken geleden, dus ik vraag me nu al af waarom eigenlijk. Maar uh, nou, voorbeelden die zijn er te meer. Alleen ik vind wel dat je, dat je als Zandvoort uh, moet je, ja, uniek moet zijn. En, en, uh, ik snap wel dat je naar andere gemeentes gaat kijken. Maar het is Zandvoort en het moet het Zandvoorts parkeerbeleid zijn. En niet een kopie van... 1 januari ga je het parkeerterrein in de Zuid overnemen qua exploitatie. Ja. Hoe ga je dat doen? Hoe ga ik dat doen? Uh, daar zijn we op dit ogenblik druk mee bezig. Daar heb je uh, nog twee, twee weken, drie weken voor. De eerste twee maanden wordt sowieso gratis, want, we, want het parkeerregime is nog steeds winterparkeren. Dus uh, eigenlijk officieel gaan we het parkeerterrein de Zuid op 1 maart in, in, in gebruik nemen. Dus op 1 januari zal de slagboom openstaan. Oké, okay, maar dan gaat hij op 1 maart gaat weer dicht. Ja. En hoe ga je dat dan doen? Heb je al een idee daarover? Daar heb ik al ideeën over, maar ik, ik wil eerst de gemeenteraad erover informeren voordat ik dat... Uh, maar het wel, besluit is al genomen. Het besluit is nog niet genomen. Nee, maar dat je het zelf gaat exporteren. Het besluit, dat besluit is inderdaad genomen, Precies, ja. maar ja. dan heb je een idee hoe je het gaat exporteren. Ja, we, gaan, we hebben daar een idee over. Uh, de, we gaan, uh, zoals het nu naar uitziet, de, de slagbomen blijven uh, staan. Er is uh, begin uh, november een uitspraak geweest van de Hoge raad dat uh, de gemeente niet, uh, daar geen btw over hoeft af te dragen aan het Rijk. Dat, daar, daar hing het ook een klein beetje om. Er was een keuze van of we, zetten we daar parkeerautomaten neer of slagbomen. Ja, het voordeel van slagbomen is dat iedereen betaalt. Bij parkeerautomaten is dat uh, ja, is een... een een aantal mensen die dat niet doen. En dat betekent ook dat je bij een parkeerautomaat moet handhaven. Ja, een slagbom is heel makkelijk te doen. En we zijn op dit ogenblik aan het onderzoeken hoe we dat gaan doen. En daar hebben we nog ja, 2,5 maanden de tijd voor. Dat betekent mankracht heb je dan nodig. Absoluut. En dat zit ook in het, uh, het parkeerbeleid. Dat we daar mankracht voor nodig hebben verder kan je er nog niets, of wil je er nog niets over zeggen? Ik wil er nog niets over zeggen, nee. nee. Misschien klinkt dat heel, heel stom, maar ik vind, ik vind dat ik eerst de gemeenteraad uh, hierover moet informeren... voordat ik daar echt mee naar buiten ga treden. Wat gaat er met de andere parkeerterreinen hier bij de Watertoren? Dan wel uh, Boulevard de Favosje? Favosje, Bo Favosje die is al in ons eigen bezit, van de, is, uh, is al bezit van de gemeente. En dat verandert niet? Dat gaat niet veranderen. Vind je zelf de parkeertarieven niet wat aan de hoge kant, als ik naar het centrum kijk, hè? Het fiscale gebied... Mm -hmm. uh, als ik voor 20 minuten even boodschappen moet doen, dat je meteen de hoofdprijs betaalt? Nou goed, we hebben de minimum inworp verlaagd naar 20 cent. Dus uh, dat was uh, voorheen betaalde je voor, uh, voor een uur. Dat uh, is voor zowel voor de boulevard als voor het centrum is dat gelijkgesteld. Minimum inworp is 20 cent. Dus uh, als jij even een boodschapje doet, ik denk dat je daar zelfs uh, goedkoper uit bent dan in de dan in de huidige situatie. Ik heb daar nog een vraagje over even tussendoor. Wat, wat, waarom, ik, als, gewoon als leek vraag ik dat, maar ik denk dat meer mensen die vragen hebben, waarom bes bestaat zo'n zo minimum inborp? Want ik, ik denk, ja, of je hebt hem nodig of je hebt hem niet nodig. En ja, ja dat, is, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, als ik uh, mijn, uh, uh, mijn auto parkeer, het heeft ook een stukje met de handhaving te maken. Ik parkeer mijn auto mm -hmm. en ik zie dat er een, een parkeerwachter uh, rondloopt uh, en ik kom gelijk met een kaartje aanrennen. Ja, dat dat daarom is er een minimum inworp. Want je verwacht dat mensen dan de minimum inworp alleen doen, omdat ze een parkeerwachter zien. Maar mijn ervaring is dat als je vijf minuten je auto op de krocht neerzet, dat je al een bon hebt. Dus de kans dat je daarmee manipuleert lijkt mij persoonlijk heel klein. Dat is in ieder geval wel de reden. Dat heeft een handhavingsaspect. Oké, dat is de reden. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat hij naar 20 cent gaat. Soms moet je alleen bij de Bruna even een krantje halen. Precies, en dan betaal je 1,80 euro. Dat moet niet zo zijn. Uh, wethouder Sandbergen, nog een vraag. Uh, ik kreek even naar het fiscaal gebied. Ja. Wat is de maximale parkeerduur daar? Dat is afhankelijk van de, uh, waar je staat. Zeg maar als je naar de, de, uh, uit, naar, naar de grote krocht, volgens mij is dat twee uur. Uh, maar als ik jou was, als je graag in het centrum wil zijn en langer wil blijven... Dan zou ik gewoon in de parkeergarage zitten. Daar is een, on, een, on, on, on, een parkeerduur voor een onbepaalde tijd. Okay. Je hebt een aantal straten waar je dus zeg maar het shop-and-go publiek. De grote klok straat om even je krantje te halen of wat dan ook. En je hebt om um, langdurig te winkelen. Daar, daar is de LDC-garage. Er... Wanneer gaat die open? Hij gaat in januari open. En mogen Zandvoorters dus dan de gratis parkeren? Nee. Aha. Als Zandvoort mag je alleen maar in bewonersgebied. Dus, uh, die neiging ja. zullen mensen dan gaan krijgen? Laat ik zo zeggen, als jij je auto uh, veilig en uh, vooral met de snel, uh, zonder sneeuw, uh, wil parkeren, dan uh, adviseer ik je om het in een ldc gereis te doen. Is die brandveilig? Hij is brandveilig volgens mijn wethouder. Uh, <laughs> ja, ik, ik vraag me eventjes, ja. want hij, uh, hij is uh, uh, volgens de laatste eisen wordt hij aangelegd. Met een Dat uh, zo, zo diep detail weet ik niet, uh, <laughs> <Okay>. meneer Joostra. <laughs> Daarvoor moet u bij mijn collega wethouder Taten. Mochten er nu vragen zijn onder de luisteraars over het parkeren. Ja. Is er een voorlichtingsfolder, brochure? Uh, kunnen ze bij de gemeente terecht om informatie te vragen bij iemand? Uh, dat kan. Je kan dan sowieso naar parkeerbeleid.zandvoort.nl mailen. Die, uh, dat e-mailadres hebben we nog, nog steeds in gebruik. Parkeerbeleid.zandvoort.nl maar ik zou daar nog even mee wachten, want eigenlijk gaat er per 1 januari uh, nog niks veranderen. Ook voor, uh, voor uh, pensioenhouders gaat er niks, nog niks veranderen. Wij zijn als gemeente, vinden wij communicatie heel belangrijk. Dat heb ik ook benadrukt tijdens de raadsvergadering. En we zijn van plan om per, per gebied van Zandvoort uh, een aparte folder te maken van wat gaat er nou voor u veranderen en per wanneer. Dus we gaan wel uh, proactief richting de burgers toe van uh, dit gaat er met, met, met een nieuwe parkeerbeleid. Dus als we nu nog vragen hebben van dringende vragen, gaat er wat voor mij veranderen? kan ik nu al zeggen, nee, er gaat voor u nog niks op veranderen. Maar ik, de, de, de gemeente komt naar u toe deze komende twee jaar. Ik heb bijna Veronica te kleed, maar we gaan wel richting de burgers toe. Kijk, bijvoorbeeld bij een aantal andere wijken zijn er ook andere problemen. Ik noem bijvoorbeeld een, een wijk zoals Park Duinwijk. Daar, daar is een parkeerprobleem, zo'n een behoorlijke parkeerdruk, omdat er gewoon te weinig parkeerplaatsen zijn. En ik wil samen met de bewoners wil ik graag gaan overleggen van oké, okay, waar zullen we samen uh, nieuwe parkeerplaatsen aanleggen. Dat heeft mij, de gemeenteraad heeft mij dat ook uh, aangegeven. Van uh, beste wethouder, ga ook kijken naar waar we extra parkeerplaatsen kunnen aanleggen. Nou kom je gelijk bij mij ook uh, bij mijn andere portefeuille terecht. Dat is leefbaarheid en, uh, uh, uh, uh, en vooral groen. Want als jij uh, uh, blik op straat wil uh, neerzetten, dat betekent dat ook uh, het groen eventueel het onderspit. Dus daar. Dus dat vind ik wel een beetje behoorlijk gezonde spanning in. Van wat, wat, wat, waar, waar kies je nou voor? Kies je nou voor groen in, in, in je wijk? Ga je dan bijvoorbeeld alle plantsoenen bestraten? Dat zover zal het absoluut niet komen. Maar dat, dat, dat zou een oplossing zijn. Maar uh, uh, daar moeten we gewoon goed naar kijken. Kijk, het, het moet zo zijn dat de mensen wel uh, het plezier hebben als ze buiten zijn. Van nou ja, ik, uh, ik woon in Zandvoort. Het is een unieke plaats midden in de natuur. En dat proef ik ook bijvoorbeeld in het park Duimwerk als ik loop. En ik zie groen daar, daartussen staan. Geachte wethouder Zandwerken. Een heel interessant onderwerp waar we graag een volgende keer over willen praten. Het is nu wit buiten, ja. spierwit, geen groen, nauwelijks blik, positief. Dank voor deze uitleg en graag een volgende keer dan gaan we over het groene praten. Dat gaan we zeker doen. Doen we. Dank je wel. Dank je wel.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 Wezen moet ik zeggen, draaien we de Beatles langzaam op weg. Let it be, let it be. Heerlijk nummer uit mijn tijd. Dit is genieten van die muziek. Maar het is belangrijk, want tegenover ons zit Helma Hoogland en dan praat ik over ja, Goedemorgen. Want de decemberactie lopen is weer van start gegaan. Klopt, we hebben weer vier weken een loterij. Hij loopt tot 24 december, vier uur. En dan, uh, ja, na nou 1-2 weken daarna hebben we dan uh, de trekking, want je hebt de kerst en je hebt nieuwjaarsdag, dat is allemaal een beetje lastig. Maar goed, de eerste week uh, van het uh, kopen bij winkeliers in Zandvoort en het mogen invullen van een lot is voorbij. Is er al veel belangstelling geweest? Ja, zeker. Ik merk wel dat uh, wat ik ophaalde gisteren toch een stuk minder is dan andere jaren. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met, het, de, sneeuw. Uh, met de sneeuw. Toen ik ook rondliep zag ik uh, eigenlijk uh, weinig mensen lopen. Dus dat, uh, uh, dat zal ermee te maken hebben. Want eigenlijk was het elk jaar stijgende het aantal loten. Dus uh, daar ligt het niet aan. Ook zeker niet aan het aantal deelnemers van de ondernemers. Ik heb er 28. Dus nee, eigenlijk meer. Sommigen hebben alleen een hoofdprijs. Dus zeg maar iets van 30 ondernemers die dit jaar meedoen. En dat is veel. Dat is ronduit veel. En ja. iedereen positief erover? Ja, iedereen is positief erover. De overzet laat zich natuurlijk ook behoorlijk zien de, de laatste maanden. Ja. Ik denk dat dat ermee te maken heeft. En dat is uh, alleen maar heel goed. Ja, en een ijsbaantje komt er ook aan? Ijsbaan ijsbaan. Komt eraan. Ja, ijsbaan komt er ook aan. Hartstikke mooi. Nou, als ik naar buiten kijk, denk ik... Oh. Die moeten volgende week aan de slag, de heren van het uh, bedrijf, wat het uh, gaat leggen. Dus dat is allemaal uh, heel erg spannend. Helma, je hebt een, een grote zak met loten meegenomen. Ja, ja. Zullen we beginnen met de trekken? Is, uh, prima. Om een notarieel uh, toezicht. Ja, <laughs> ja als, ik, als, als we getrokken ik, hebben, wil ik graag nog aan het eind even de hoofdprijs. Ja. noemen. Ik, ik, ga, zal ik, even, ik ga husselen. Zal ik even, ja. even toezicht houden op jou en, wat en Richard? Als Mag als jij... ik even zal ik eerst de eerste prijs voorlezen? Ja. Is dat oké? Okay? Ja, is het is goed. Nou, deze prijs is beschikbaar gesteld door Bruna Balkenende. En het is deze week een boekenbon van 25. Euro. En uh, deze prijs gaat naar Rietjebal. Rietjebal. Oké, okay. zou en je daar. Een... Als je er toch bij houdt, zit schrijf je Schrijf er even een, een op en hou hem daar. Ja, prima. Ja? Wil je de een straat een. ook horen? Uh, nou, misschien De, ja. de Rondvijstraat. Oké, okay, dankjewel. Bronderstraat. Oké, okay. Sabon gaan... specialiteiten. Elk jaar een notenpakket. Hartstikke lekker. Die gaat naar D van der Meij in de Poststraat. Prima. Blokker, een cadeaubon voor 15 euro. Die gaat naar E. van der Rijden in de Oranjestraat. Ja. Ik hussel mijn rot. De Kaashoek, het bekende zuivelmandje. Die gaat naar C. Lemmens in de Lorenstraat. Hey, Gal en Gal, heeft ook dit jaar weer een rode of witte wijn? Nou, dan hoop ik dat uh, M. Gerrits van Alcoholhoud in de Fasantstraat. Prima. Parfumerie, drogisterij Moerenburg. Een cadeau doos Noah Pearl van Cacharel. Nou, een hele toepasselijke naam van Geels in de Herman Heijermanweg. Slagerij Marcel Horneman, een fondue of kometschotel voor vier personen. J. van Eden in de Leisterstraat. Daniel Groente en Fruit, een doos persinesappels. Dat is Lisbeth van den Bos in de Noorderstraat. Mooi. Dan hebben we Shanna Shuriper en Leatherware, dames of herenhakken. Kijk, geen idee of het een dame een heer is. M. Zaalstra in de Lorenstraat. Prima. De tiende prijs, La Bonbonnière, een bonbonsdoosje. Dat is P. Koeler Koper in de Lorenstraat. Prijs nummer 11. Zandvoortse Apotheek. Een waardebon van Fichy. Kijk, dat komt heel goed uit. Dat is een dame, dat zie ik. Vera. Vera Soederhuizen in de Verlennepweg. De Koffieclub in Zandvoort. Een verwendbon. A. Heemskerk in de Treupstraat. Prima. Kwekerij van Kleef. Een cadeaubon te waarde van 15 euro. W. Kuikers in de Witteveld. Prima. Walk of Fame, een cadeaubon te waarde van 10 euro. In de kerk, in de Bakkerstraat, Walk of Fame. Dat is J. Reinders in de Dokter de Visserstraat. Prima. Bloemseerkunst Jeff en Henk Bluis in de Haltenstraat, een bloemencadeaubond van 15 euro. Kijk, wil dat nou niet een bloemetje? In ieder geval de C.J. Zand. Bergen in de Haarlemmerstraat. Oké. Okay. Versteegers doet ook elk jaar mee een cadeaubon van 15 euro. Voor J.E. Brune in de Koningstraat. Chocoladehuis Willemsen. Een chocoladegeschenk. Pieter is nog druk aan het trekken, ja. maar hij, <laughs> ik hij kan jouw tempo uitleven. niet bijhouden, denk ik. Ik Pieter. ook dit jaar. Oké, okay, dat is... Uh, ik kan niet helemaal leggen. Voor mij is het iets van Dies Longareu in de Tolweg. Oh, dat zijn mijn buren. Klopt dat? Ja, Longe ja, ja, klopt hoor. Ja. Uh, Kaashuis Tromp. Een kilo kaas. Zoveel. Naar keuze. Uh, dat is uh, Kia de Vries op de Oranjestraat. Prima. Snackbar het Plein doet dit jaar voor het eerst mee. Een hamburgermenu. Nou, dan hoop ik dat we hier geen vegetariër hebben natuurlijk. Nee, nee. Harriet van der Sluis in de Wilhelmineweg. Oké. Okay. De Music Store. Een cadeaubon van 20 euro. Die gaat naar Molenaar in de Willem-Gertebachstraat. Prima. Prijs nummer 21, de HEMA. Die heeft verschillende prijzen. En de, de eerste prijs is een kerstboom. Een kunstkerstboom. Een kunstkerstboom, ja. een kunstkerstboom ja. Die gaat naar Jonker in de Professor Zeemanstraat. Prima. Bloemenhuis Bluis in Noord. Dat heet Bloemenhuis W. Bluis in de Pasteurstraat. Doet ook dit jaar voor het eerst mee. Een bloemencadeau voor 25 euro. Ja, die gaat naar T. Sidaar in de Vergalenstraat. Prima. Slagerij Vreeburg. Terug en weg geweest. Doet ook weer mee. Een rollade van 10 euro. Die gaat naar SH Wissen in de Amistraat. straat. Amistraat. Ja, jij ja. hebt nummer 23 daar. Hè? Ik had het ja. nog steeds goed. Ja, maar. dit is nummer 23. Oké. Okay. Circus Zandvoort. Twee kaartjes voor de bioscoop. Dat is voor A. Bakker in de Brede Rode Straat. Prima. C. Optiek. Verschillende prijzen. Deze week een brilketting naar keuze. Voor W. Kuiken Witteveld. Hey, die heeft volgens mij een andere prijs. Ja, volgens mij wel. Maakt niet uit hoor. Buiten Londen. Café XL. Dit jaar voor het eerst een lunch te waarde van 10 euro. Voor mevrouw S. Vos, Leisterstraat. Hartstikke mooi. Emotions bij Esprit. Ook dit jaar voor het eerst lid geworden. Een cadeaubond te waarde van 25 euro. Uh, Priscilia Wanrooi. Een groenmarktkade. Oh, dat is in Amsterdam, ik denk al. Wat een, uh... In Amsterdam? Ja, oké, okay, leuk. leuk. Bitchnet Internet en Computercentrum in de Haltestraat. Een MG usb stick van Kingston. Susan Lissenberg in de Brugstraat. Nou, dat was het alweer. Dat waren de 28 weekprijzen. Die komen volgende week weer terug. Dan zou ik graag eventjes de hoofdprijzen willen vermelden. Zeg het dus. Oké. Okay. Sun Parks, een diner voor zes personen en één uur bolen. Hartstikke mooi. Circuit Park Sanford. Ook dit jaar weer twee jaarkaarten. Radio Stiphout. Een Philips Week Uplight. Vlug Fashion. Een Plata de Balo armband. Volgens mij zeg ik het goed. Plata de Balo. in die prachtige armbanden die hij heeft liggen in die vitrine. Shanna Shuriper. Een Laraweer. Een leren damestas. Albert Heijn, twee keer een, minuut, uh, twee keer een karretje uh, boodschappen. Een minuut gratis winkelen, dat werd helaas niet goedgekeurd door de Kamer van uh, Koophandel. Dus dat moeten we anders oplossen. Dus een, een uh, karretje boodschappen te waarde van 100 150 euro. Dat moeten we nog even dus doorspreken. Van Vessem, Le Patichoux, een verjaardagsfeestje voor tien kinderen. Lagarde fotografie, een complete fotoshoot, inclusief prints en lijst. En als laatste de, met een, of de Rabobank met een Rabocruiser. Nou, dat zijn negen hoofdprijzen. Wat, Mooie prijzen. Is een en die gaan we trekken? Een, een, een fiets. Die gaan we trekken? Met een notaris. En dat doen we aan het eind van de maand? december. Uh, nou, nee, dat wordt uh, zelfs januari, januari, omdat het uh, 4 of 25, of 25 zou zijn. Ja. En uh, nou, dat is de kerst, dan ben ik er ook niet. Hel en die week daarna is het uh, nieuwjaarsdag. Hetzelfde lakende pak, dus het wordt 8 januari. Helma, even, alle prijswinnaars die we net genoemd hebben, krijgen bericht? Ja, die krijgen een brief thuis. In die brief staat dus wat ze gewonnen hebben en door wie het aangeboden is. En dan kunnen ze de prijs persoonlijk ophalen. Uh, vorig jaar hebben we meegemaakt dat iemand had gewonnen in Zolle En die belde op of het even toegestuurd kon worden. Ja, dat wordt lastig met sommige prijzen. Dus ik heb er nu ook uh, dit jaar bij geschreven dat de prijs persoonlijk opgehaald moet worden en niet opgestuurd kan worden. Ja, het is niet anders. Oké. Okay. Huh? De hoofdprijzen. Doen alleen mensen mee die we nu getrokken hebben? Of iedereen die nog iedereen. steeds in die zak zit? Okay. Iedereen. Deze prijzen, de mensen van de weekprijs gaan weer terug in de zak. Dus ik heb op een gegeven moment. Uh, deze zak is inderdaad eenmalig, één, één week. Elke week kom ik met een nieuwe zak. En die vier zakken gaan we bijeen. En daar gaan we hoofdprijs, de hoofdprijs uittrekken. Uitstekend. Ja. Nou. Enorm bedankt voor je komst. Graag gedaan, En uh, oproep naar alle inwoners bedankt. van Zandvoort. Koop, koop ja. in Zandvoort. Koop vooral in Zandvoort. Uh, je hoeft niet naar Harlem toe, want well, alles hier nee. is hier ook te koop. Prachtige winkels hier, heel gezellig. Dus uh, blijf lekker in Zandvoort voor je winkels. Dankjewel voor je komst. Okay. Tot volgende week. Ja, graag gedaan. Dank dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. meteen een bezoeker binnen van waarom heb ik niet gewonnen. Hij heeft ook niets uitgegeven in Zandvoort. Je hebt geen kaartje ingeleverd. Dus doe dat nou morgen, doe het vanmiddag. We praten nu over de voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort, die zich afvraagt waarom hij niets gewonnen heeft. Nou, dat betekent uh, kopen, kopen. Uh, lieve luisteraars, uh, we zijn aan het einde van het programma Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, een beetje gestart met sneeuw. Naargeid buiten het sneeuwt niet meer. Uh, we hebben het toch. Ook nog iets. Nou, uh, je mag het geen naam meer noemen. Het was weer een interessant programma met Ilja Nolte en Nathalie Huisman over de barbattle voor borstkanker. Nathalie Lindeboom die praat over de Toon Hemelsgroep. We hebben gesproken met vertegenwoordigers van Wim Hildering, uitgebreid met Anders Zondberg over het parkeren. En de loten zijn getrokken. Uh, de redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en Mario van der Linden. Aan de knoppen zat Roy Holderman. Richard Buitenhek, mijn medepresentator. Ben je tevreden? Ik vind het leuk, ik vind het leuk. Het is eigenlijk mijn eerste echte volle, volle uitzending en uh, ik vind het heel leuk om te doen. Uh, ben jij tevreden, Pieter? Ik ben altijd tevreden. Ik ben een tevreden mens en ik ga genieten van de sneeuw. Sleetje rijden, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken met mijn kleinkinderen... Uh, Luisteraars, enorm bedankt voor uw geduld en graag tot volgende week. Partir sintiendo tanto amor, la ve falta solo.